8 uur. Dit is Radio 1 met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Straks in het NOS Radio 1-journaal praten we over Bosnië. Daar leidt het protest tegen de politiek steeds verder op. En Nederlandse hulp in overstromingsgebieden in Engeland. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Door de uitbreiding van 4G-netwerken kan het signaal van sommige tv-zenders gaan storen. Daarvoor waarschuwen verschillende kabelbedrijven. Dat komt doordat 4G, voor mobiele telefoon, deels dezelfde frequenties gebruikt als sommige tv-zenders. En dat leidt nu al tot klachten in Harderwijk en Veendam. Kijkers krijgen daar blokjes in beeld. En soms valt het signaal helemaal weg. Volgens de kabelaars gebeurt dat vooral bij mensen die verouderde kabels gebruiken. Het 4G-netwerk zijn frequenties die door de lucht zweven. En doordat je dan straling hebt, dat straalt dan in op een slecht afgeschermde coax-kabel. En kabelbedrijven adviseren daarom klanten om duurdere, beter geïsoleerde kabels te gebruiken. Omdat het 4G-netwerk steeds verder wordt uitgerold... is de verwachting dat meer televisiekijkers er last van krijgen. De rekening van de waterschappen komt steeds meer bij burgers te liggen. Die zijn de afgelopen jaren steeds meer gaan betalen... terwijl boeren er juist minder aan kwijt zijn. Dat meldt het tv-programma Nieuwsuur. Sinds 2000 zijn boeren, 65 miljoen euro min, zijn boeren 65 miljoen euro minder gaan betalen... en burgers 650 miljoen euro meer. Volgens de Unie van Waterschappen komt dat... doordat de waterschappen meer voor burgers zijn gaan doen. Een onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen is het er niet mee eens...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 Een bekende Belgische jihadstrijder is in Syrië omgekomen. Het is Faisal Yamoun, een van de oprichters... van de radicale organisatie Sharia for Belgium. Hij zou tijdens een gevecht in Syrië... een vallende elektriciteitspaal op zijn hoofd hebben gekregen. Yamoun werd door justitie in België gezien... als een van de grootste rondselaars van jihadstrijders. De jaarlijkse oefening van het Zuid-Koreaanse en het Amerikaanse leger... gaat gewoon door, ondanks protest van Noord-Korea. De oefening begint over twee weken en duurt tot 18 april. Zuid-Korea en de VS zeggen dat de operatie niet provocerend is... maar Noord-Korea denkt daar anders over. Dat land noemt de oefening een opmaat naar oorlog. En ook waarschuwt Noord-Korea... dat de hereniging van Koreaanse families erdoor in gevaar komt. De geplande reunie van familieleden... die elkaar al meer dan 60 jaar niet hebben gezien... valt ongeveer samen met het begin van de militaire oefening. Irene Wust is in Sochi omhelst door president Poetin. Die kwam gisteravond langs in het Holland House... om de Olympisch kampioenen te feliciteren. Hij gaf er een hand en een knuffel. En het was een bliksembezoek. Na tien minuten stapte Poetin weer in zijn limousine. Kort daarvoor zei hij nog iets in de microfoon van RTL Boulevard. Fantastisch. Very good. Good people and good results. Hij was onder de indruk van het Holland House. Hij sprak van goede mensen, goede resultaten. En volgens Russische media was het bezoek van Poetin... een bedankje voor de zware Nederlandse delegatie in Sochi. Met onder andere de koning, de koningin en premier Rutte. De directeur van de Nederlandse reisorganisatie Corendon... heeft in Sochi een poosje vastgezeten... omdat hij tegen een hek van president Poetin had geplast. In de Telegraaf vertelt directeur Oeslo dat hij na een feestje in het Hollandhuis met hoge nood een hek opzocht. Daarop werd hij opgepakt door bewakers en in een hok gezet. En ze vroegen hem of hij de tientallen camera's niet had gezien... en of hij wel wist dat dat huis van president Poetin was. Na een uur mocht de Corendon-directeur weer vertrekken... na betaling van 1000 euro. Het weer nog, het is grijs. Eerst vooral in het zuidoosten en westen wat regen, later overal. En er is ook nog wat zon, het wordt 6 tot 8 graden. Morgen eerst wat opklaringen, later bewolkt en regen en ook dan een graad of 7. AMBV verkeersinformatie, Johnson Sohoek, hoe gaat het? Nou, met 145 kilometer zit er een vrij normale ochtendspits, alleen niet voor het verkeer op de A2 richting Amsterdam. Daar staat namelijk 13 kilometer tussen Maarsen en Kloopend Hollandrecht door een ongeluk. Bij Kloopend Hollandrecht is daardoor de rechterrijs ook dicht. En op de A17 Roosendaal richting Dordrecht er staat 4 kilometer bij Moordijk, ook daar is een ongeluk gebeurd en daar is de linkerrijs ook dicht. En wat problemen op de A50 Oost richting Arnhem, daar staat er een ongeluk voor Kloopend Ewijk 6 kilometer. Daar zijn de de reist ook wel weer vrij. Maar daar staat het ook flink vast op de A73 richting Nijmegen. Dan staat tussen Wiegen en Knoop het Eewijk 5 kilometer. De Franse politie voorziet een chaos in het verkeer rond en in Parijs. Want boze taxichauffeurs hebben acties aangekondigd. Hoort u zo.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 Nieuw uit Zweden, de Volvo V70 Nordic Plus. Met onder andere parkeerverwarming, Volvo OnCall en maar 20% bijtelling. Ook als automaat. Kijk op VolvoCars.nl. We zijn het zat in Bosnië. De corruptie, het wanbeleid en de verspilling van hulpgelden. Politie, Sharik, zwak je naast als we sve hisse en dat pokrade. En er wordt er gedemonstreerd, we willen dat er wordt afgetreden... zegt deze demonstrant, en hij is niet de enige. Het LOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Alle demonstranten die vrijdag tijdens de grootschalige rellen... in het land zijn aangehouden, zijn weer vrij. Maar de woede in Bosnië blijft. Vrijdag rellen, dit weekend volgt de demonstraties. Consument Joost van Egmond, Europa heeft een grote rol gespeeld... in de politiek in de regio de laatste decennia. Kan Europa nu ook bemiddelen? Dat wordt wel geprobeerd natuurlijk, maar het gaat heel erg moeilijk worden... om twee belangrijke redenen. Ten eerste, die demonstranten die zijn allemaal niet zo goed georganiseerd. Het zijn echt mensen die op eigen initiatief komen... die misschien een klein groepje hebben op sociale media... en dat telt op tot een flinke menigte soms. Soms ook ineens weer wat minder. Het is heel onvoorspelbaar. Dus ja, al die Europese diplomaten waar Sariav inderdaad nog steeds vol mee zit... die hebben eigenlijk niemand om op te bellen. En daar komt bij dat... Die mensen ook voor heel wat demonstranten in ieder geval eerder een deel zijn van het probleem dan van de oplossing. Er zijn mensen die vinden dat de afgelopen twintig jaar eigenlijk de politiek is uitgegroeid tot een gesloten club van, van dieven. Dat vertelde die man. ze zijn allemaal dieven. En ja, dat gebeurde natuurlijk wel onder het toezicht van uh, die Europese uh, diplomaten. Dus die financierden dat systeem ook. Er is heel wat, heel wat wantrouwen ook tegen de bemoeienis van uh, van het buitenland, zoals het heet. De internationale gemeenschap is officieel uh, uh, de, grote, uh, de grote aanjager van veranderingen in Bosnië. Daar speelt de Europese Unie een grote rol in. Het gaat moeilijk worden om, om daar echt een goede middenpositie te vinden voor hen, denk ik. Ja. Joost, we hebben je reportage eerder deze uitzending gehoord vanuit Sarajevo. Daar was je afgelopen weekend. Is de geest uit de fles. Ik heb al af en toe Bosnische lente gehoord. Ja, geregeld. Um, absoluut, het zou heel goed wel eens de Bosnische Lente kunnen zijn. Dat gezegd, uh, vorig jaar had bijvoorbeeld ook heel goed de Bosnische Lente kunnen zijn. Hij is wel vaker uitgeroepen. En uh, misschien herinner je je nog dat um, mensen, de, jonge ouders... die pasgeboren baby niet konden registreren vanwege een politieke padstelling... toen ook massaal de straat op gingen. Het was een, een vergelijkbare atmosfeer, we zijn het zat... Bosniërs zijn het zat. Heel veel Bosniërs zijn het absoluut zat. Dat staat dus een paal boven water. Maar wat ook organisatoren van dit soort demonstraties zeggen. is. we worden er soms moedeloos van hoe onvoorspelbaar het is. Hoe moeilijk het is om een agenda te krijgen. en om gewoon. een flinke menigte op een afgesproken tijd. op een afgesproken plein te krijgen. Dus het zou best eens kunnen dat dit ook weer de weg gaat. van eerdere hoopvol ingezette revoluties. en langzaam uitdooft. Maar wat je wel ziet. is dat in de loop der, der maanden, der jaren. Mensen steeds mondiger worden en steeds duidelijker worden in vertellen wat hen niet bevalt. Die agenda die vormt wel. Dus ook als we hier bij wijze van spreken over twee weken niet meer van horen, dan maak ik me sterk, dat weer binnenkort, um, misschien een kwestie van weken, misschien een kwestie van maanden, er nieuwe aanleiding komt om te demonstreren. Dit probleem, dat gaat niet weg. Maar jij zegt het is heel niet echt georganiseerd, dus uh, we weten totaal niet wanneer er weer iets gaat gebeuren. Uh, nee, we weten zeker niet wanneer er weer iets groots gaat gebeuren. Kijk, iedereen kan natuurlijk um, op Twitter bijvoorbeeld een demonstratie afkondigen. En uh, die heeft misschien duizend volgers. Nou ja, dan kan het hard gaan. Het kan ook niet. Het kan ook uitblijven. Gisteren was om twaalf uur begonnen een grote demonstratie. Iedereen um, maakte zich op voor, uh, voor wat er ook maar kon gebeuren. Dat begon echt met tientallen mensen. Dat zweelde later dan wel weer aan tot een grote menigte. Maar om even aan te geven, het is totaal onvoorspelbaar... En ja, wat dat betreft moeten we afwachten. Ik denk dat vandaag en morgen cruciaal gaan worden. Zetten deze demonstraties door en krijgen ze echt weer nieuw momentum? Of um, sterft het voor nu uit? Dat, dat zou goed kunnen. Maar nogmaals, dan zou het mij ook niet verbazen... als het binnen een maand weer raak is en weer menigte op de straat zijn. Dankjewel, correspondent Joost van Egmond vanuit Bosnië. Tien over acht geweest. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Start vandaag een groot bevolkingsonderzoek naar q koorts Maino Remmers is in Brabant, in Herpen. Maino hoorde je daar al uh, vandaan vanochtend. Ja, Herpen, was dat nou ook het, uh, het, het middelpunt van de q koorts in de crisis uh, begin 2007-2008? Zo begon het hier wel, ja, omdat hier de huisarts te maken kreeg... met een volle praktijk, met allemaal mensen die behoorlijk ziek waren. Griepverschijnselen, longontsteking, hartklachten en chronisch moe. En euh, nou, dat werden er steeds meer. De ziekte breiden zich uit. Maar behalve al die verschijnselen... hebben de mensen, net als Peter van Sambeek, waar wij nu zijn deze ochtend... last van nog iets anders. En dat is frustratie. Uh, ja, het onbegrip wat we overal tegenaan lopen... je ziet niks aan mij... maar ik heb wel degelijk elke minuut van de dag altijd pijn. Ja, Dat zijn de chronische patiënten. Die zijn er tot op de dag van vandaag. Een onbekend aantal zelfs nog. Daarom dat bevolkingsonderzoek. En... Toevallig start tegelijkertijd Q-support. Annemiek De Groot is daarvan. Jullie hebben een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar? Ja, 10 miljoen voor vijf jaar. Wat gaat u doen? Nou, vooral alle aandacht aan de patiënten uh, geven. Die, die al een hele tijd gewacht hebben om steun, om support. Ja, want het is nu 2014. Is dat niet rijkelijk laat? Ja, krijg ik veel te horen. En ik kan ze alleen maar gelijk geven, al die patiënten. Na de toekenning van die 10 miljoen is er natuurlijk nog een tijd nodig geweest... om de stichtingsakte op te richten, om een aantal zaken te, te regelen. Want er is een belangenvereniging, Question. Ja, ja Question en Q-Support werken heel goed samen. Question is de belangenorganisatie en die zorgt voor lotgenoten, contacten, voor voorlichting... En voor de belangenbehartiging. Eh, en Q-Support gaat daadwerkelijk eh, patiënten steunen bij alle vragen die ze hebben. Want eh, bijvoorbeeld eh, wat. Een, een patiënt meemaakt, is dat de werkgever zegt... ja, maar je bent nou toch niet meer ziek. Maar dat gebeurt ook bij artsen, hè, die, uh, bedrijfsartsen die eigenlijk... maar ook uitkeringen. dat, dat een, een ziektekostenverzekeraar niet uitkeert... want die zegt, ja, chronisch ziek, er is niks, het, geen verband aangetoond... met q koorts bij u, dus u krijgt geen geld. Ja, ja gebeurt nou dagelijks en ook daar gaat Q-support uh, zich sterk voor maken... Er, uh, patiënten lopen al jaren tegen dezelfde problemen aan. Uh, Veel nu. bureaucratie. Veel bureaucratie. Een ziekte die niet bekend, niet herkend, niet erkend wordt. En uh, daar zullen we toch met z'n allen ons sterk voor maken. Dus niet nog meer bureaucratie nu? Nee, alsjeblieft niet. Echt uh, hands-on en uh, stevig aan de slag. U hebt een kantoor ook, u zit in een bos. Ja, we zitten in een bos. En ik heb een aantal mensen om me heen verzameld die, uh, die uh, klaarstaan om te beginnen met intakes van de patiënten om uh, gezamenlijk, zowel uh, uh, professionals en ervaringsdeskundigen... een gesprek aan te gaan met de patiënten... om te kijken van waar kan Q-Support u mee helpen. Ja. Peter van Sambeek, biedt het enig soelaas, denkt u? Uh, ik hoop het. Ik denk dat het voor mij uh, rijkelijk laat is. Ik heb uh, al zes jaar lang ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Uh, Bedrijf weg moeten doen? U had een pakketvloerenbedrijf? Ja, helaas wel. Ik heb nog anderhalf jaar met pijn en moeite doorgewerkt. Uh, diverse andere klachten erbij gekregen. En op een gegeven moment ging het gewoon niet meer. U zult, uh, mevrouw De Grote Hart, moeten werken om de patiënten te overtuigen... dat u echt soelaas kunt bieden. Dat merk ik wel. Ja, maar uh, alle kleine beetjes helpen. En ik hoop echt dat we over een paar jaar kunnen zeggen... dat Q-support uh, bijgedragen heeft aan een verbetering van kwaliteit van leven. Beter maken kunnen we ze niet, helaas. Ondertussen op start ook vandaag dus dat onderzoek. Dat zal later vandaag plaatsvinden in een sporthal. 1800 mensen gaan daar hun bloed laten prikken. Mogelijk dat uit dat onderzoek ook weer dingen naar voren komen... die helpen om die Q-koorts beter aan te kunnen pakken. Marno het over de Q-koorts hoorde die en die Q-koorts is dus nog niet voorbij. Er zit een kikker in je keel, Marcel. Ja. Moest maar even. AVB Verkeersinformatie, John Sahoka. Nou, de teller staat op 165 kilometer. Een vrij normale ochtendspits alleen niet voor het verkeer op de A2 naar Amsterdam. Er staat namelijk een lange file van 20 kilometer... tussen de knooppunten een Rijn en Holendrecht. Want op de verbindingsweg bij Holendrecht is een ongeluk gebeurd... met meerdere auto's en een vrachtwagen. En daardoor is bij knooppunt Holendrecht de rechte reis ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Apentrots zijn de Russen over hun Olympische Spelen in Sochi. Maar de Spelen organiseren is nog niet alles. Rusland wil ook scoren. Na de blamage van Vancouver is het land uit op eerherstel. Onze verslaggever Martijn van der Wiel ziet met eigen ogen... dat kosten nog moeite zijn gespaard... om in Sochi voor eigen publiek de medailles binnen te halen. Wille wille wille. <zijntje> Kunstrijder Pushenko gaf Rusland de aftrap voor deze Spelen... waar het land naar hunkerde.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 Het budget is onbeperkt als die gouden plakken maar gehaald worden. Ja, zo kun je het, zo kun je het wel zien. En het gaat nog verder, vertelt soorttrekker Niels Kerstolt. Ze hebben twee buitenlanders gekocht. Buitenlanders waar... gekocht? Ja. Ze hebben kun je een... buitenlanders kopen? Ze hebben een Koreaan en een Oekraïner die nu voor uh, Rusland rijden. De schaatsers uit andere landen die heel goed waren die zijn Rus geworden. Ja.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 De hoop voor de toekomst in Rusland. Tijdens van de wiel vanuit Sochi en ook de president Poetin is goed bezig. Bezocht het holland Heinekenhuis heeft u al gehoord. Hoort u straks ook meer over na half negen. De Franse politie voorziet een chaos in het verkeer rond en in Parijs. Boze taxichauffeurs hebben acties aangekondigd. Ze zijn vanaf 8 uur stapvoets van vliegveld Charles de Gaulle naar Parijs gereden. Cosme Linker, waarom voeren ze actie? Nou, heel concreet protesteren ze tegen de concurrentie... van wat hier dan wordt genoemd uh, VTC's... oftewel voiture de tourisme avec chauffeur. Niet, uh, niet reguliere taxis zijn dat. Langzaam maar zeker wordt de taximarkt in Frankrijk... Uh, opengegooid voor ondernemers... en daar zijn de reguliere taxichauffeurs razend over. Nu n'importe qui va se présenter... il va s'inscrire comme auto entrepreneur. On en a mar. On a mar. De plus en plus mon chiffre d'affaires, il baisse... Ja, onacceptabel, zeggen ze straks aan iedereen... maar mensen oppikken langs de kant van de weg. De taxichauffeurs die voelden zich altijd beschermd door de regering... maar dat verdwijnt langzaam maar zeker. Om een voorbeeld te geven... je kunt hier via internet zo'n niet-reguliere taxi bestellen... maar tussen het moment waarop je hem reserveert en het moment waarop de taxis een portier opent... moet verplicht 15 minuten zitten. Dat was de regel, maar een rechter heeft die regel ongeldig verklaard... en dat was genoeg om bij de taxichauffeurs vanochtend... de vlam in de plant te doen slaan. En dus gaan ze acties houden, Ron. Hoe groot ja. kan die chaos dan worden? Ja, dat kan behoorlijk uh, groot worden. Hè? Operatie Escargot, zeg maar operatie Slakkergangetje, die is echt net begonnen. Iets naar achter zijn ze van start gegaan. Uh, bijvoorbeeld vanaf dat vliegveld Charles de Gaulle. Daar rijden ze dus echt stapvoets over de hele breedte van de snelweg zonder dat iemand er langs kan. Politie verwacht lange files, opstoppingen. En ook in Parijs kan het voor behoorlijke vertragingen zorgen. Want ook in de stad worden acties verwacht. En dat niet alleen in Parijs. Ook in andere grote steden in Frankrijk zijn acties aangekondigd. Zoals Marseille, Bordeaux en ook Lyon. En Ron Linker gaat die Operation Escago volgen. Na negen uur hoort u hem, maar dan heel snel. Het besluit van de Deense dierentuin om de 18 maanden oude giraf Marius af te maken... zorgde voor veel verontwaardiging. Het beest moest dood om intil te voorkomen. Diverse dierenparken, zoals het Nederlandse landgoed Hoenderdaal, boden zich aan... maar kregen nul op het request. Directeur Bengt Holst van de Deense dierentuin legde uit waarom. Het is niet een vraag om een dier te schrijven om zijn leven te For us is a ja, question of having a population that is sound, not only now, or healthy, not only now, but also 50 years from now, 10 years from now. Hij zegt: het is niet de vraag of we het leven van het dier konden redden of ergens konden plaatsen. Voor ons is het meer de vraag of we een populatie kunnen houden die gezond is, nu, over 50 jaar en over 100 jaar. We gaan over praten met Zak Kaandorp, dierenarts bij Safari Park De Beekse Bergen. Dat Safari Park heeft 10 giraffes. Ik gaan goedemorgen. Goedemorgen. Ik dacht dat dierentuinen zo goed samenwerkten over de hele wereld... of in ieder geval in Europa... dat ze dan wel zo'n giraf over zouden kunnen nemen. Is dat niet in dit geval een mogelijkheid geweest? Zo'n 25 jaar geleden zijn die uh, fokprogramma's ontstaan. Die worden gehouden door, laten we zeggen... de grote dierentuinen in Europa. Die behoren minimumstandaarden te hebben... voor de verzorging van die dieren, de huisvesting. En uh, buiten dat circuit worden die dieren eigenlijk niet geplaatst. Nou is het probleem met de giraffes, het gaat eigenlijk heel goed met de giraffes. In het wild, deze soort gaat het slecht. Er zijn in Angola er nog maar 450 over. En waar Bengt Holst op doet, dat is dat je wilt een populatie proberen te handhaven... dat je ook over 100 jaar nog de meest genetische variatie hebt. Wat ontstaat er dan? Er bestaan, ontstaan dieren die er te veel zijn. En dat kun je op een aantal manieren oplossen. Of je plaatst ze in bachelorgroeps, dus met vrijgezelle dieren... zoals dat in Amersfoort gebeurt. Of je plaatst op de anticonceptie. Wij hebben een paar dieren op de anticonceptie staan. Maar in Scandinavië, en dat is natuurlijk een cultuurverschil... zeggen ze van ja, maar die dieren nemen wel plaats in... van dieren die we anders hadden kunnen plaatsen. Het zijn van deze soort dan wel van een andere soort. En in Scandinavië zeggen ze ja, leeuwen eten geen spinazie. Ze hebben toch vlees nodig, dan geven we liever een dier dat een goed leven heeft gehad maar wel eens, en in feite overbodig is voor het stamboek... dan geven we die wel aan de leeuwen. En wat ze dan doen, is die dieren een plein publiek openmaken... laten zien waar zit een hart, een lever, een mild, hè, qua educatie... en vervolgens voeden ze die dieren aan de leeuwen op. Daar kun je lang en breed over praten, maar dat is een opvatting. Net als dat Spanjaarden uh, stierengevechten nog altijd mooi vinden... Vind, is men in Scandinavië iets makkelijker dan in landen... zoals Groot-Brittannië of Duitsland. Heeft u daar begrip voor? Ik kan, ik kan de gedachtegang zonder meer begrijpen. Wanneer het gaat over een, een damhertje, dan piept niemand. Maar de arbeidsfactor van een giraf is natuurlijk totaal anders. Of vol... Uh, wanneer het sekt beschouwt, snap ik de gedachtegang van Bengt Holst wel... en ook zijn idee om de EEP's, dus die, die fokprogramma's... van al die bedreigde diersoorten, om die zo optimaal mogelijk te houden. Maar Kano, een damhertje is toch even iets anders dan een giraf. Dat is toch een bijzonder dier. Moet, Uiteraard, het, moet het hem maar, daar niet in zitten? Maar dat is dezelfde discussie over wanneer je deze giraf voert, ten is deze giraf is zielig. Maar wanneer men een koe haalt uit het slachthuis, piept niemand met nee. die koe. Maar dat die gaat koe het gaat niet om zieligheid, maken. denk ik. ik het, het gaat erom of je die giraf niet ergens anders ook had kunnen plaatsen. Ja, maar dan moeten ze wel weer voldoen aan de eisen over. Dan noem ik dan maar de minimumstandaarden. Dan gaat het over verzorging, over voeding, over expertise. En u noemt het voorbeeld van. Uh, van uh, dat, dat park in Noord-Holland. Die hebben die expertise niet, die hebben nooit giraffes gehad. Die hebben op dit moment in ieder geval daar geen verblijf voor. Dus op dat moment kan zo'n dier daar niet naartoe. En terug naar Angola, is dat uitgesloten? Dat is op dit moment uitgesloten... omdat de stroperij in Angola is verschrikkelijk. Dus daar, uh, daar zou u zeker doodgaan. Nogmaals, maar ik hier kun... ook dus, hè? Jawel, jawel. Maar dan nog... dan. Ja, nogmaals, het is een kwestie van opvatting. Het is nogmaals uh, een cultureel verschil... wat je wel of niet aanvaardbaar acht. In Scandinavië is men daar makkelijk mee. Heeft men deze reden ervoor? Terwijl wij, wij in Nederland hebben gekozen... voor uh, vrijgezellige groepen en anticonceptie. Ja, duidelijk. Dank u wel. Jacques Kaandorp, dierenarts bij Safari Park, de Beekse Bergen. Daar hebben ze tien giraffes. Vijf voor half negen. Britse milieuagentschap waarschuwde dat de alende in zuidwest-Engeland nog lang niet voorbij is en dat er nieuwe overstromingen dreigen. Ondertussen wordt er met man en macht gewerkt aan het droogpompen van ondergelopen gebieden. En Britse parlementariër wilde gelijk ook Nederlandse expertise inkopen. So let's learn everything we can as quickly as possible from the Dutch people and the Dutch political system. Bring it back here and put it into action. So 300 years later we're learning the same lesson we should have learned 300 years ago. Ja, Nederlandse expertise, die ze 300 jaar geleden al hadden moeten hebben. Eén Nederlands bedrijf is daar nu in het zuidwesten van Engeland aan het werk. Dat is het Friese bedrijf Van Hek. Zij pompen al sinds een paar dagen het overtollige waterweg... bij de plaats Bridgewater, hier toepasselijk, in het zuidwesten van Engeland. Uh, Jeroen van Hek, directeur. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de situatie daar? De situatie is, nou, zeg maar kritisch. Het water blijft langzaam stijgen op het moment. En wat kunt u doen? Um, we zijn met twee dingen bezig eigenlijk. Twee heel verschillende dingen. Er is een uh, relief channel uh, dat de rivier, de pattern, zou kunnen ontlasten. Alleen daar zit aan het eind een, uh, zeg maar een soort uh, kleppensysteem dat met hoogwater dicht gaat. Dus daar plaatsen we pompen um, om. Eigenlijk de flow door te laten gaan met hoog water. En halverwege zit er een bottleneck onder een weg uh, waar we overheen gaan pompen. Want dat is het grote probleem, meneer Van Hekken. Het water kan niet weg door de gebruikelijke kanalen. Nee, er is gewoon zoveel water gevallen dat uh, de retentiepolder zo zes weken, maand, helemaal vol staan. En ja, eigenlijk steeds nieuwere gebieden gaan overstromen. Ja. En, en komt dat dan door de extreme hoeveelheid water die is gevallen... of omdat ze daar te weinig capaciteit hebben? Nee, de capaciteit is eigenlijk enorm. Het is gewoon... T, t, t, ik geloof dat ze al zes weken, één of twee dagen geen regen hebben gehad. Ja, en uh, dan uh, zeggen ze... Nou ja, dan hebben we de Nederlandse expertise nodig. Maar, maar is dat dan wel zo? Want dit zijn extreme situaties. Um. Nou ja, goed, de pompcapaciteiten die men in Engeland heeft... zijn best aardig. Maar goed, uh, het grote gemaakt pompen wat wij hebben... Dat, dat hebben ze gewoon niet. Maar dat hebben ze bijvoorbeeld in Duitsland ook niet. En wist u meteen hoe u het aan moet pakken? Um, nou, de mensen van, van, het, van het Environmental Agency... zijn heel erg kundig uh, met, met, met het terrein... en de plekken waar er gepompt moet worden. Dus eigenlijk is het... Uh, dus ja, simpele verkenningen uh, samen een plan maken. En dan heb je eigenlijk uh, binnen een paar uur heb je iets wat werkbaar zou moeten zijn. U blijft er vrij nuchter onder, hè? Ja, het is mijn vak en uh, het is uh, <laughs> natuurlijk ook een hobby. <laughs> Oké, okay. succes daar. Dank u wel, Jeroen van Hek, directeur van het Friese bedrijf Van Hek. Zij helpen dus in de plaats Bridgewater in het zuidwesten van Engeland.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 negen uur, het NOS-journaal Jan van der Putten. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft vorig jaar 33 keer het werk stilgelegd van artsen en andere zorgaanbieders. Dat is ruim twee keer zoveel als in 2012, meldt de AD. De bekendste zaak was die van huisarts Tromp uit Horn. Hij moest van de IGZ zijn praktijk sluiten. nadat er twijfels waren ontstaan over de manier waarop hij een patiënt uit de nazi verleende. Het nieuwe 4G-netwerk voor mobiele telefonie en internet... stoort op de tv. Er komen steeds meer klachten van kijkers over blokjes in beeld... of een signaal dat wegvalt. Volgens de kabelbedrijven moeten klanten thuis kabels gebruiken... die beter geïsoleerd zijn. De jaarlijkse oefening van het Zuid-Koreaanse en het Amerikaanse leger... gaat gewoon door, ondanks protest van Noord-Korea. De oefening begint over twee weken. Volgens Zuid-Korea en de VS is er niks aan de hand... maar Noord-Korea ziet de oefening als een voorbereiding op een oorlog... En het dreigt een verkeerschaos in en rond Parijs. De reguliere taxibedrijven hebben een langzaamaan actie aangekondigd... tegen het verder openbreken van de taximarkt. Ze rijden stapvoets van vliegveld Charles de Gaulle naar het centrum. Ook in andere steden staan langzaamaan acties op stapel... zoals in Marseille, Bordeaux en Lyon. En dat zijn de hoofdpunten. Gaan we voor het weer naar Marco Verhoef van Weerplaza. Hoe gaat het met het weer? Ja. Nou ja, eigenlijk heel rustig aan vandaag. Want er staat niet al te veel wind. In tegenstelling tot de afgelopen dagen. En ook in tegenstelling tot wat we de komende dagen gaan krijgen. Het weerbeeld is wat mij betreft in elk geval een beetje saai. En dat betekent dat het grijs is, vaak bewolkt. Soms een klein beetje regen of motregen. En hier en daar breekt dan ook eventjes de zon nog door. En dan hebben we toch een wat vriendelijker moment te pakken. Dank je. De verkeersinformatie bij de ANWB John Sauke. Met 138 kilometer file is het een vrij normale maandagochtendspits, Alleen niet voor het verkeer op de A2 richting Amsterdam. Daar staat namelijk 20 kilometer tussen de knooppunten oude Rijn en Hollendrecht. Want bij knooppunt Hollendrecht is een ongeluk gebeurd. En daar is de rechterreis ook dicht. Nou, omrijden via Hilversum heeft weinig zin. Want er staat een lange file op de A1 richting Amsterdam. 15 kilometer tussen Naarden en knooppunt Dimmen. Verder nog opvallende file op de A4 naar Amsterdam. Bij Schiphol staat 4 kilometer. Daar is een auto stilgevallen en die blokkeert uit de rechter rijstok. Drukken dan normaal op de A50 van Oost richting Arnhem. 9 kilometer tussen Ravenstein en knooppunt Ewijk En op de A73 richting Nijmegen. Daar staat door een ongeluk tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden. 7 kilometer. Daar zijn wel inmiddels alle rijstroken weer open. We hadden straks over het bezoek van president Poetin... aan het Holland-Heinekenhuis in Sochi. Hij kwam vast niet alleen voor een biertje.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 U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Ja, we hoorden het. President Poetin bracht gisteravond... een bezoek aan het Holland-Heinekenhuis. Onaangekondigd. In een soort van rode trainingsbroekpak. Nou, was een skipak, ski geloof ik, Skipak, skipak -ski zien we op foto's. Russische president stapte kort voor de huldiging van Irene Wust Naar binnen, David-Jan Gotva, Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe moeten we dat nou zien, het bezoek van Poetin? Ja, het was volkomen onverwacht voor iedereen... Um, en het is ook een beetje gek eigenlijk als je bekijkt wat er vorig jaar in het Nederland-Ruslandjaar, het vriendschapsjaar, allemaal gebeurd is. Een hele rij van incidenten, variërend van een bezoek aan, van Poetin aan Amsterdam waar hij geconfronteerd werd met protesten tegen de anti-homo-propaganda-wet. Uh, mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou en de arrestatie van een Russische diplomaat. In, uh, ...in Den Haag. Uh, het gedoe over Greenpeace en de Arctic Sunrise... ...en twee Nederlanders die gearresteerd en uh, een tijd lang vastgehouden werden. Dus je zou zeggen, die verhouding die is, uh, die is helemaal niet zo goed. Uh, maar toch, uh, wat heel belangrijk is voor de Russen... ...is dat Nederland een zware delegatie heeft gestuurd... ...naar de openingsceremonie afgelopen vrijdag. Koning, koningin, de premier. En ik denk dat dit een, een manier is van president Poetin om te zeggen... Dankjewel Nederland. De rest van de westerse wereld heeft niemand gestuurd of uh, veel lichtere delegaties. En jullie komen met de absolute top aan. En dat waardeer ik zeer. Ja, en toen dacht hij als ik er nu toch ben dan omhels ik iedereen wust. Ja, nou ja, kijk, hij was natuurlijk in zijn trainingspak. Uh, het was allemaal informeel. Uh, iedereen was enthousiast. En uh, ja, het is een, een, een Imaro-ding natuurlijk ook. Poetin wil graag laten zien dat hij echt niet alleen maar de strenge uh, uh, heerser is... maar ook een mens van vlees en bloed. Hm. En dat doet hij dan bedacht? Het is niet spontaan, zo'n actie van hem? Nee, hier zit natuurlijk echt wel iets achter. Um, je kunt daar ook op twee manieren tegenaan kijken. Ik, ik de ene, het ene is van de Nederlandse regering... die speelt het heel erg slim. Want door deze zware delegatie te sturen... blijft het contact bestaan. En kan Nederland dus blijven hameren... op bijvoorbeeld mensenrechten. En bovendien is er natuurlijk ook nog wel... een zwaar economisch belang. Je kunt ook stellen... Poetin heeft Nederland volkomen in zijn zak. Um, maar maar ja, wat Poetin betreft is het dus een kwestie van imago. Daar is hij voortdurend mee bezig. Ik denk dat hij hiermee wil, uh, wil zeggen... Kijk, um, als we vrienden zijn en blijven... dan kun je een heleboel kritiek hebben op me. Maar uh, daar kan ik best mee omgaan. En uh, dat, dat is zeg maar dat imago dat hij toch naar de wereld uit wil stralen van ik ben niet alleen maar de hork die het met, met mensenrechten niet serieus neemt, maar ik ben open naar mijn vrienden en die kunnen daar ook kritiek op me hebben. Uh, en uh, ja, zo wil ik mezelf ook laten zien. Ja, dus hij komt er eigenlijk sterker uit dan wij Nederlanders. Dat denk ik wel. Kijk, ik denk dat, dat Nederland, of dat weet ik eigenlijk wel zeker, Nederland staat internationaal natuurlijk, is zeker in het Westen onder mensenrechtenorganisaties, maar ook onder bevriende regeringen, uh, redelijk onder druk uh, vanwege ja, wat gezien wordt toch als warme banden tussen uh, de regering en een, een, een systeem ja, wat als, als onderdrukkend wordt gezien. Um, en ja, Poetin kan hiermee laten zien van, kijk, ik kan best kritiek velen, dus ik denk dat hij dat doelbewust doet en dat hij daar dus ook wel sterker uitkomt. Dankjewel. David-Jan Godfroy vanuit Sochi. Misschien komt hij alle gouden medaillewinnaars uit Nederland wel een hand geven. Nou, dan kan hij nog wel eens druk krijgen. Steven Dalebout in de Adler Arena in Sochi. Uh, Steven, want misschien gaan onze mannen op de 500 meter ook wel potten breken. Wat denk je? Nou ja, die kans zit er wel heel erg dik in. Dat er vandaag in ieder geval misschien al een medaille bij komt. De eerste sinds 1988. De eerste Nederlandse medaille op een 500 meter. Toen won Jan Ikema Zilver. Zometeen nog te beluisteren in deze uitzending. Maar nu zit naast me Martin Hersman. Martin, zometeen even over die 500 meter. Je hebt vanochtend eerst naar wat andere mensen gekeken... die al op het ijs stonden, aan het trainen waren. Jan Blokhuizen was daarbij. Die zou naar huis gaan, maar die blijft toch. Ja, die blijft toch. En uh, ik sprak met name even met zijn trainers... Jan van Veen en uh, Renate Groenevold. Ja. De omstandigheden zijn hier toch zo goed en het zou hem zoveel tijd gekost hebben... omdat die medailleuitreiking natuurlijk een dag later was... dat hij toch besloten heeft om hier maar lekker te blijven. Ja. Ik denk verstandig. Ja, ja, ja. Uh, Sven Kramer is inmiddels ook op het ijs. Karin Kleibeuker zag ik. Jorrit Bersma reed hij zijn rondjes. Uh, de mannen van de 500 meter die houden ze nog even rustig, wel Stefan Groothuis hier wel is. Uh, maar vanmiddag dus, vanavond hier in, uh, in Rusland, die 500 meter. Michel Mulder, de topfavoriet, kunnen we het zo zeggen? Ja, uh, voor de buitenlanders wel. En uh, wat je vooral merkt is dat die uh, buitenlandse coaches de druk echt bij Michel Mulder neerleggen. Maar als je kijkt naar het hele seizoen, ja, zijn die favorieten toch eerder... Ja, uh, Mo, mm -hmm. de reger het Olympisch het kampioen. heeft twee wereldtitels gewonnen in de tussenliggende periode. Nakajima en Kato ook natuurlijk erg snel. Maar uh, er is geen absolute topfavoriet. En de buitenlanders zeggen gewoon dat Michel het is om die druk daar uh, neer te leggen. Ja, ja nou, dat is lekker dan. Hij debuteert en is dan meteen voor die buitenlanders topfavoriet. En dat vindt Michel Mulder niet alleen maar leuk. Het uh, is, uh, is eng ook wel. Het is uh, anders. Maar uh, nou ja, goed, ik, ik weet dat ik, uh, als ik goed rijd, dat ik heel hard kan rijden. En, uh, ik ga zo min mogelijk proberen daaraan te denken van of ik nou de favoriet ben. Want, want eigenlijk maakt dat straks aan de start niet uit. Ik moet gewoon zorgen dat ik weer zo'n rit rijd, vergelijkbaar als een T-half met het uh, kwalificatietoernooi. Of, uh, of misschien wel beter dan dat. En dan, uh, en dan maar kijken waar het eindigt. Als ik maar straks naar twee, vijfhonderd meters kan zeggen, nou, ik heb het maximale eruit gehaald, dan, uh, dan ben ik tevreden. En ik heb er wel vertrouwen in dat als ik twee keer het maximale eruit kan halen... en dat me dat lukt, dan kan ik heel hoog eindigen. Ja, Martin, um, ja, wat, wat denk je als je, zo, als je hem zo hoort? Ja, hij heeft natuurlijk een uh, last van spanning, maar dat, heeft hij, uh, dat hebben alle sporters natuurlijk. Ja. En één ding weet Michel wel, want dat heeft hij uh, wel geleerd van die twee wereldtitels... Uh, ja op de sprintmeerkamp die hij heeft gewonnen... dat hij eigenlijk beter presteert als hij heel erg nerveus is. Ja, ja, ja grappig is dat. Ja, dat ja. Eerst was hij, dacht is dat bij dat... Ronald ook zo? Ronald Mulder? Want we hebben het nu alleen maar over Michel. Er zijn natuurlijk meer Nederlanders die meedoen. Waaronder zijn broertje Ronald. Ja, Ronald heeft, uh, kan je ook zien in de training. Die rijdt niet zo erg lekker, eerlijk gezegd. Uh, maar de man die mij de meeste indruk gemaakt heeft gisteren bij de training... was eigenlijk Jan Smekens ja? Ja, ja die had, die had uh, de snelste tempo rondjes. En die rijdt een beetje in de luwte. En uh, vorig jaar wonde toch weer uh, zeven wereldbekers op rij... En die komt ook heel langzaam opzetten. Ja. Kunnen we nog iets afleiden uit de loting? Uh, wat je kan zien is dat de, de Nederlanders starten in rit 6, 15, 19 en 20. Uh, maar dat ze ook allemaal starten in de binnenbaan. Ja, daar heb ik gisteren naar gekeken. Ik denk dat ze heel erg gunstig geloot hebben omdat je uh, de tweede omloop dan uh, de laatste binnenbocht hebt. En het klinkt heel gek. 500 meter duurt 35 seconden. Maar je trekt je lichaam helemaal leeg. En binnen een uur moeten ze dus een tweede omloop doen. En als je dan de tweede wedstrijd tegen degene rijdt die dicht bij jou staat. En je hebt de laatste binnenbocht. Ja, dan kun je daarvan profiteren. En de sprinters van tegenwoordig rijden eigenlijk een betere 500 meter met de laatste binnenbocht. Dus ik denk dat dat een hele gunstige loting is. Hmm. Het wordt spektakel hè, vandaag. Ja, het wordt fantastisch. Ja, uh, het is wel even wat anders dan die, die, die langere afstanden die we tot nu toe gehad hebben. Ja, dat, dat duurt lang. Er zijn wat minder favorieten. En als je, ik, ik kijk altijd naar die lotinglijst en dan kras ik altijd met een, een groene stift naar de favorieten. Uh, maar belangrijk is helemaal groen. Er zijn zoveel mannen die in staat zijn om op dit soort banen 34 te rijden. Ja. Ja, dat ik uh, eigenlijk niet kan wachten tot het gaat beginnen. Natuurlijk nou, nog even. Ja. <laughs> Martin Hersmel, dankjewel. Steven Dalenboud. Steven, hoe laat moeten we luisteren? Uh, uh, Radio Olympia begint om twee uur Nederlandse tijd. En dan gaan ze ook gelijk van start. Ja, een half uurtje later. Ja. Heel goed. Steven Daleboud en Martin Hesman hoort u ook vanuit Sochi. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1-journaal. Oh, he me respect. me me man me Is in we bed, Ellen not fair bij de ANWB, Jonze Hoka. De zelf staat 135 kilometer file. Normale ochtendspits, alleen niet voor het verkeer naar Amsterdam. Een lange file op de A2 vanuit Utrecht gezien. Tussen Mars en Knopend Holendrecht 19 kilometer na een ongeluk bij Knopend Hollandrecht. Daar zijn wel alle reisstokken weer open. Nou, omrijden via Hulversum heeft weinig zin. Want er staat een lange file op de A1 richting Amsterdam. Er staat 15 kilometer tussen Bladiken en Kloopendimmen. En ver is er erg druk op de ring Amsterdam, de A10. Dat staat richting Den Haag tussen Afluit Volendam en knopen de nieuwe meer 15 kilometer. Kwart voor negen geweest. Advocaten Geert-Jan Knoops en Michael Ruperti willen duidelijkheid... over wat veiligheidsdiensten wel en niet mogen afluisteren. Ze zijn daarom een procedure gestart tegen de veiligheidsdiensten. Ze zeggen aanwijzingen te hebben dat gesprekken die zijn gevoerd... met cliënten mogelijk illegaal getapt zijn. Meneer Knoops, goedemorgen. Goedemorgen. Wat wilt u precies boven water krijgen? U heeft het heel goed samengevat uh, wat, er, wat er nu eigenlijk gebeurt in de relatie tussen militair verdachte en militair raadsman. Uh, die signalen die uh, zingen overigens al veel langere tijd uh, in, in ons vakgebied. En meester Michael Rupert heeft daarvoor zelfs uh, recentelijk zeer concrete informatie gekregen heeft een aantal advocaten benaderd, onder andere ikzelf... die uh, voorwerp van dit soort uh, maatregelen uh, zou zijn. Althans in de relatie tot uh, bepaalde militair gevoelige zaken. En wij vinden dit wel serieus genoeg om dat verzoek te gaan doen. Het inzageverzoek dat overigens iedere burger kan doen... Uh, op grond van de wet inrichting en veiligheidsdiensten. U kunt waarschijnlijk niks zeggen over die informatie... Nee, nee. Uh, nu is het een keer aan de advocatuur om te zeggen dat ons betrouwbare informatie heeft bereikt. Normaal is het justitie dat uh, zegt dat het beschikt over zeer betrouwbare bronnen. Nou, nu zijn het de advocaten die uh, die bronnen hebben. Althans, de meester Ruperti heeft uh, dat uh, uh, ontvangen. En uh, dat is dermate serieus dat wij wel vinden dat uh, dit signaal aan de minister mag worden afgegeven. Uh, het gaat ook hier natuurlijk om een heel belangrijk aspect: het vrije verkeer van militair verdachten en de militair raadsman. Kijk, die militair verdachten komen bij ons... juist voor de rechtsbescherming. En ja, dan is het natuurlijk vreemd... als je als advocaat steeds moet zeggen... nou ja, houdt u de rekening mee dat de NIVD... de telefoon afluistert... en dat ook onze contacten worden gescreend. Hm. Dat is natuurlijk vreemd wat je dat als advocaat moet zeggen... iedere keer in dit soort zaken. ja Meneer Knobis, maar kunt u uitleggen... wanneer is het uh, illegaal? Dat uh, aftappen? Uh, Want zijn daar, zijn daar duidelijke regels voor? Nee, dat, dat is het. Het hele probleem, het is heel diffuus, hè, als het uh, staatsgeheim is dan ook de IVD heel veel. Maar wanneer is nu een contact tussen een, een uh, militair raadsman en een uh, militair verdachte dusdanig, dat dat ook het staatsgeheim raakt en dat je daardoor mag geen breuk maken op dat vrije verkeer van raadsman uh, en uh, verdachte. Ja, dat dat beslist da een officier van justitie ter plekke, of per geval? Nee, dat, dat, dat beslist dus in dit geval de AIVD of de MIVD. Want in, in heel veel gevallen komt het openbaar mysterie her dus niet aan te pas. He, en het gevaar zit er maar dus in, even Theoretisch een voorbeeld, uh, trouwens dat kan ook in de praktijk zo zijn, dat stel dat de MEVD uh, zeer geïnteresseerd is in wat een militair verdachte uitwisselt met zijn uh, advocaat en uh, de telefoon uh, zou beluisteren. Die informatie mag formeel niet gebruikt worden in een strafdossier. maar als de MEVD zegt dit is dermate belangrijk dat wij vinden dat justitie dit moet weten, dan kan men dat theoretisch als een informatie geven aan het OM. En die informatie kan dan uh, middels een procesverbaal worden witgewassen, om het zo te zeggen. Daarin staat dan dat uh, betrouwbare informatie bij de OM is binnengekomen. Dus ook via die weg is het niet controleerbaar meer... Nee. Uh, welke contacten nu wel en niet worden gescreen door de MIVD in nee. bepaalde zaken. Maar dan lijkt het me sterk, ik eens dat u wat veel boven water krijgt. Uh, ik heb niet de illusie dat wij hiermee alles op over water krijgen. Nee. Maar uh, ik, ik, ik het is natuurlijk wel belangrijk dat wij als uh, militaire strafbalie ook het signaal afgeven. Dat wij vinden dat de minister ook naar dit... Punt moet kijken. Want we zijn het ook aan de cliëntenverplichte militairen die onze bijstand vragen. Die mm -hmm. doen dat ook uit ogen van rechtsbescherming. En die moeten niet iedere keer de gedachte hebben, wij moeten uh, we mogen niks over de telefoon zetten nee. met de advocaat. Want uh, de NVD kan het uh, afluisteren. Nee, mogelijk dus. Goed. Meneer ja. knops, ja. knops, hartelijk dank voor je uitleg. Ja, graag gedaan hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag. Dag. 10 minuten voor 9. Bert van der Tuuk is ontwerper van de schaatspakken van Nederland en Rusland. En hij is in Sochi. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Mooie schaatsgeluiden op de achtergrond hoor ik alweer. Ja, ik zit op de plek van Sebastian Timmermans. Dus het is een hele eer. Oh, dat is mooi. U heeft natuurlijk ook gekeken he, naar alle overwinningen... en uh, de gouden plak voor Irene Wuest. En denkt u dan uh, dat komt allemaal door mijn schaatspakken? Nee, dat denk ik niet. Nee. Waarom niet? Ik, eh, ik ben altijd wel heel erg blij dat de schaatsers mij het vertrouwen geven om in mijn pakken te rijden. Maar het is, niet, het is niet de omgekeerde wereld natuurlijk. Maar het kan seconden schelen, toch? Nou ja, het kan tijd schelen. Of het nou direct seconden zijn. Maar uh, het, uh, ja, het scheelt. Ja. En op het moment dat het heel uh, dicht bij elkaar zit, ja, dan zou het een uh, verschil kunnen maken. Maar goed, er zijn zoveel mensen met schaatsers hier bezig die. Uh, het verschil, uh, kleine verschilletjes maken. En dat alles bij elkaar maakt een uh, schaarser een topper of uh, niet. Hm. Ziet u de concurrentie al geïnteresseerd kijken, meneer Van der Tuk? Ja, nee, goed. De, de, de weken daarvoor vooral. Uh, natuurlijk wel veel uh, gesprek gaat ook met landen die dan uh, een bepaald pak niet hebben. En, uh, maar ook in onze pakken Dat maakt dan vaak wel heel lastig. Bedoel, er zijn heel veel landen die ook daarnaast nog wel in onze pakken Maar dan niet in, het, uh, in de nieuwste variant waar de Russen en Nederlanders in rijden. Waarom bent u dan nu eigenlijk in Sochi? Want iedereen heeft toch zijn pak. Dan is het toch klaar voor u of niet? Ja, nou ja, zou ik liever zo gauw mogelijk weer weggaan. Want ik ben hier oh, al heel lang. Echt waar? Uh, maar... <laughs> ja, u nou wilt het ja, toch ik... meemaken van daarbij? Nou, ik blijf hier tot de vijftiende, zoals het oh. nu lijkt. En uh, ik zou al eerder al weggaan, maar ik, ik heb, uh, blijf nu een paar dagen langer. Nou ja, wij, wij hebben hier een, uh, in het Nederlandhuis en in het Ruslandhuis uh, dus de, de, de, de woningen van in het uh, Olympisch Dorp. Daar hebben we de werkplaatsen voor de beide landen. En daar uh, verstellen we nog steeds gaaspakken en, uh, en de trainingen is er veel gevallen, helaas. En dan uh, hebben we nog uh, weer pakken opnieuw gemaakt en vermaakt. Want die pakken zijn natuurlijk, die, die ze standaard krijgen... Uh, de eerste variant, zoals het heet. Dat is wel al een, een, uh, een maatpak. Alleen die wordt dan nog kleiner gemaakt tijdens de training. En de loop naar de wedstrijd toe. Dus tot aan gisteren hebben we bijvoorbeeld... Uh, nog schaatspakken voor uh, Smekens en, uh, en uh, nou ja, Kucinesco en dat soort schaatsen hebben we nog, uh, uh, nog vermaakt. Kleiner, Kleiner gemaakt nog vermaakt. omdat ze tijdens de training nog uh, kilo's kwijtraken? Nee, nee, nee, dat is niet meer zo, gelukkig. Maar uh, wel omdat uh, de pakken dan uh, gaan molden, zoals ze weten. En dan gaat dan het pak zeg maar, gaat om het lichaam zitten en dan, uh, nou, dan voelt hij wat groot aan. En dan uh, gaan we het nog wat strakker maken. Als je dat in één keer doet, dan knal ze uit het pak. Oké. Okay. Dank u wel, Bert van der Tuuk. Ontwerper van de schaatspakken van Nederland en Rusland. Graag gedaan, hoor. Gaan we door naar Brabant. Daar is de hele ochtend al. Maino Remmers heeft het over de Q-koorts. Dat begon in Herper, of in de omgeving daarbij. En huisartsen daar. En in het bijzonder één huisarts trok aan de bel, Maino. Ja, Alfons Odelooghuis die kreeg heel veel patiënten... die soms ernstige griepverschijnselen hadden. Hè? Dat was al in 2007. Klopt. In 2007 zijn mijn collega Rob Bessling en ik... heel erg geconfronteerd met de start van de q koorts Allemaal mensen die heel erg ernstig ziek werden. Hoge koorts, soms ernstige loonontstekingen. Een heel onbekende ziekte, wat later q koorts bleek te zijn. Maar... Ja. Een, een bacterie die zich verbergt in cellen. Klopt. Dat is het bijzondere aan, aan, aan de q koortsbacterie bacterie De q koorts is een bacterie die in de cel blijft zitten. En daarom ook heel moeilijk te te traceren, te meten is, ook met de gangbare technieken. De q koorts is voorbij, er kwam een verplichte vaccinatie. Het kwam af met name van de besmette melkgeiten en melkschapen... die uh, gelammerd hadden. Het zat in de mest. Nu uh, kun je zeggen dat de q koorts voorbij is... Maar de gevolgen nog lang niet. Want we waren vanmorgen bij Peter van Sandbeek. Ja, die heeft gewoon heel zijn bedrijf op moeten geven... is tot op de dag van vandaag nog ziek. 2008 werd hij ziek. Ja, dat is ook iets wat we hebben ontdekt. De q koorts is inderdaad voorbij. Maar waar we nu nog heel erg mee bezig zijn... zijn de late gevolgen. Dus zowel van de mensen die vermoeid zijn naar q koorts waarvan we weten dat dat niet na één of twee jaar soms over is... soms wel tien, elf jaar kan duren. En vooral ook na het onderzoek naar de chronische q In principe een hele gevaarlijke aandoening... Die in, waarbij de bacterie in de bloedvaten, in de banen gaat zitten... en bijna niet te ontdekken is. Nee. Vandaag start er een groot onderzoek op postcode 5373. Um, daar zit u zelf trouwens ook in. Ja, ik... U laat zich ook prikken vandaag. Zeker, ja, zeker. Ja. Ik, ik moet vanavond om 7 uur, of uh, geloof ik dat ik moet, laten prikken. 1800 mensen van 18 jaar en ouder doen mee aan dat onderzoek. Wat hoopt u dat dat oplevert? Wat, wat mijn collega en ik in een overleg over q koorts wel eens hebben bedacht: van wij willen zo graag weten wie er nu werkelijk kans hebben op chronische Q-korts. Er, er zijn allerlei speculaties over dat percentage kan variëren van drie tot vijf. Maar misschien is het maar één of een half procent. En dat hoop ik eigenlijk dat we dat nu heel duidelijk kunnen meten. Want er zijn mensen geïnfecteerd die helemaal niks krijgen, er zijn ook mensen die kort ziek waren. En er zijn dus mensen die chronische problemen hebben. En het is onduidelijk waarom de een chronische problemen oploopt... en de ander niet. Ja, dat is het, dat is het bijzondere aan de q -codes. De meeste mensen, laten we daar voorop stellen... 60% merkt er helemaal niks van... en die klaart de bacterie, zoals dat heet. Een aantal mensen wordt er heel erg ziek van... en die blijft heel lang moe. Maar een klein percentage krijgt een chronische q -codes. Dus die krijgt die bacterie niet geklaard... en die bacterie blijft stultjes zitten... En dat is reden tot het onderzoek. Ja. Nou ja, hopelijk dat dat dus uh, wat gaat opleveren... dat we er toch nog meer uh, duidelijkheid overkomt. En ondertussen is er dus ook een belangenclub... die bijstand gaat uh, verlenen, Q-support... gaat aanstaande woensdag van start om problemen te bundelen... en uh, hulp te bieden aan de mensen die die chronische Q-koorts uh, hebben. Nou ja, straks dus uh, laten prikken. Ja, doe ik. Ja. Kijken wat het oplevert. Maar nog remmers vanuit Brabant. q is nog lang niet weg. Daar hoort u van hem. Tot zover het NOS Radio 1-journaal. Uiteraard houden we u de hele dag op de hoogte van het nieuws. Zometeen weer even onze correspondent. In Parijs staat de hele stad al vast door het taxiprotest. Joris van Poppel in Brussel hoort u over... een van de mensen achter Sharia voor Belgium. Joris. Niet zomaar eentje, een van de oprichters, Abu Faris, zou tientallen jongeren hebben geronseld voor de strijd in Syrië en is nu omgekomen. Ja, door een elektriciteitspaal hebben wij gehoord. Meer straks van Joris van Poppel, natuurlijk op Radio 1. Nu de ochtend met Jurk van den Bergen en Wilène Plag. Veel plezier, dag.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 GoodThinking, IT-staving.nl, onderdeel van de Stafinggroep. Leer onzichtbaar overtuigen met Pascal van Goetem en John Verfro. Ga naar denkproducties.nl.